Zes uur. Ik denk dat ze bij de AIVD al lang weten of u voor of tegen gaat stemmen bij dat referendum over de aftapwet. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal. Het is maandag 19 maart en op deze dag bokste Olympisch kampioen Bep van Klaver. Uh, dat was om. In welk jaar was dat? Eerst in. Uh... Ga ik nog even nazoeken, staat er niet bij. Uh, in ieder geval was het wel op deze dag. De uh, Dutch Windmill, dat was zijn bijnaam, was toen 48 jaar. Dat was toen, we weten nog niet precies welk jaar. Dit is nu, we beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. Vladimir Poetin is ook de komende zes jaar president van Rusland... na de ruime verkiezingszegen van gisteren. Inmiddels zijn bijna alle stemmen geteld... en daaruit blijkt dat ruim driekwart van de kiezers heeft gestemd op Poetin. En dat is meer dan bij de vorige verkiezingen.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 De farmaceutische industrie in Amerika... is aan veel minder regels gebonden dan in Europa. Het zuiden van Australië wordt geteisterd door bosbranden. Die woeden in de provincies New South Wales en Victoria. Er zijn al zeker 70 huizen en andere gebouwen in vlammen opgegaan. Honderden mensen zijn geëvacueerd... en tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind. Bovendien heeft het op sommige plekken al ruim een maand niet geregend... terwijl het er boven de 40 graden is.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 Het weer tot slot, eerst nog een paar graden vorst, later zonnig... en de wind neemt ietsje af bij zo'n 4 graden. Vanaf woensdag meer bewolking en kans op regen. Overdag is het rond de 8 graden en in de nachten rond het vriespunt. Het NOS Radio 1-journaal. Uh, die laatste bokswedstrijd van Bef van Klaaf was in 1956, is dat ook rechtgezet. Dan uh, beginnen we vanochtend in Rusland. Duizenden enthousiaste Russen stonden gisteravond op het Rode Plein in Moskou. Na optredens van artiesten verscheen daar Vladimir Poetin op het podium. Что-то в жизни не так. Если радостно друг улыбается враг и печалится друг, если мчат поезда. Спасибо, дорогие друзья, спасибо, что в этот морозный московский вечер вы собрались здесь, в центре столицы. Ja, die eerste was gewoon die artiest, de tweede was wel eh, Vladimir Poetin. Eh, bedankt, lieve vrienden, zei hij, dat jullie in deze kou naar het centrum van Moskou zijn gekomen. Aan het eind van zijn toespraak vroeg hij aan zijn aanhang... of zij vertrouwen hebben in de toekomst. Ja. Preekoren voor Rusland gisteravond dus in Moskou en president Poetin die nog eens een keer voor zes jaar is gekozen. Contact met onze correspondent David Jan Godfray. David Jan, hoe kwam Poetin op jou over daar? Het ja, klinkt misschien raar, maar ik zag vooral een, een eenzame man. He. Daar is een, eentje, is een eentje op dat enorme podium... met die massa mensen voor zich. En dat is misschien toch wel symbolisch. He. Poetin die staat niet tussen zijn mensen. Hij staat ervoor, hij is de leider. En ja, verder was er volgens mij toch wel iets van, van opluchting op zijn gezicht te lezen. Want hij had natuurlijk hoog ingezet. En daar is hij kennelijk door, voor beloond door de Russische bevolking. Ja, en dat racia, racia, wat je zojuist hoorde... He, dat wordt altijd bij wedstrijden van, van Russische sportploegen gescansoord...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 Vladimir Poetin, uh, hij kan nog zes jaar eraan vastplakken uh, in Moskou. Uh, u hoorde onze correspondent David-Jan Godfoy. Dan praat ik u bij over wat er gisteravond verder ook nog gebeurde op Radio NTV. Nieuwsuur, aandacht voor de 50 miljoen Facebook-profielen... die in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen... illegaal zijn verzameld door het databedrijf Cambridge Analytica. Facebook zegt dat er geen sprake was van een datalek. Journalist Matt Schwartz, die onderzoek deed naar deze kwestie... die denkt daar heel anders over you know when the the button says friends only and then the information winds up you know spread throughout the world in the hands of who knows who and and is used to build a dossier on you so that some political candidate can push your vote one way or another en ik zei alleen only. I mean, hoe is het niet een breach? breach. Bij met het oog op morgen was, schrijfster Robin van Wegem te gast om te praten over haar nieuwe boek: Het anti-rimpelcomplex, de achterkant van de cosmetica-industrie. Daarin duidt ze in de ingrediëntenlijsten van de shampoos en crèmesjes in haar badkamer.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 Go Ahead Eagles. Twee weken geleden zat hij met zijn kinderen op de tribune. bij de wedstrijd tegen de graafschap. toen fans van Go Ahead het veld bestormden. Ja, die oudste was naar de muse, dat mag je wel weten. Dat zei die? hij. Die kwam zaterdagavond aan mijn bed. Nou ja, die was wel onder de indruk geraakt. En die uh, zei zoiets van: Papa, ik heb liever niet dat je daar naartoe gaat. Ja. Wat zei je toen tegen hem? Nou, ja, toen heb ik hem uitgelegd dat dat niet hoort. Uh, en dat uiteindelijk uh, dit ook maar eenmalig is. Dat het leuke is anders. Ja, dat is niet Goed. leuk. Bij Zondag met Lubach ging het over het veelbesproken reclamespotje van de PVV. Moslimorganisaties noemden het haatzaaiend en discriminerend. En hebben intussen ook aangifte gedaan. Anja Lubach had er gisteravond ook nog iets over te zeggen. Dit vind ik nou zo lelijk. Die letters. <lacht> dan heb je zo'n mooie verbindende boodschap. En dan verneuk je het met zulke typografische wansmaak. Walgelijk. Die K. Wah! Ja, en in Zondag met Lubach ook nog aandacht... voor het interview van Eva Jinek met Hillary Clinton vorige week. Uitgezonden in Brandpunt Plus. Jinek is groot fan van Clinton... en dat was volgens Lubach goed te merken op de schaal van kritisch. Je hebt zeg maar een kritisch interview. Dan heb je een hele tijd niks. Dan heb je Dionne Stax die een vraag aan Amalia mocht stellen. Dan weer een hele tijd niks. Dan heb je Erika Terpstra met de Dalai Lama. En dan weer een hele tijd niks. En dan denk je, waar is dan dat interview van Eva Jinek? Geen idee, dat is niet meer te zien met het blote oog. Nou, dat vond Clinton ook, tenminste... als we het slim gemonteerde vervolginterview... van Lubach met haar mogen geloven. Uh, you were just interviewed by my Dutch colleague uh, Eva Jinek. What the hell happened there? I don't have any idea. I don't think she does. That. Whoever she is, I don't think she does. Oh my god, I can't believe it. You know, I tried to ignore it. I tried to rise above it. Maybe I, you know, should have turned around and said you je know, back up you yeah. geek uh... stop being Giant. stop en dat was gisteravond op radio n tv nu george michael oh, well i guess it would be nice 87 George Michael en Faith. Hier liggen ze de ochtendkranten. <lacht> nou, en dit staat er op de voorpagina. Uh, kandidaat wethouders worden in de toekomst strenger gecontroleerd, dat meldt het AD. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken... gaat de gemeentewet zo aanpassen... dat de kandidaatwethouders voortaan een verklaring... omtrent het gedrag moeten inleveren... en ze moeten slagen voor een toets over integriteit. Ze schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Die toets moet in kaart brengen of er kans is op belangenverstrengeling... of dat er een risico is op corruptie. De minister wil zo de integriteit van lokale bestuurders vergroten... en criminele infiltratie van het lokale bestuur voorkomen. Het massaal aftappen van internetverkeer is niet haalbaar... omdat er te weinig budget voor is, dat schrijft het Financiële Dagblad. Volgens de krant trekt het kabinet te weinig geld uit... voor een adequate uitvoering van de inlichtingenwet... waarover woensdag een referendum wordt gehouden. De regering maakt 20 miljoen euro per jaar vrij... voor het aftappen van internetverkeer en afluisteren van telefoons. Maar dat is bij lange na niet voldoende... stellen experts uit de internet- en telecomsector. Hosting- en internetbedrijven zijn bang dat zij geld moeten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 legt een schadeclaim neer bij Defensie. De nabestaanden voelen zich in de steek gelaten door Defensie... omdat er sinds de fatale schietoefening nooit contact met ze is opgenomen... vertellen ze in een interview met De Telegraaf. Zijn vrouw zegt in de krant dat een paar uur nadat haar man Sander... afscheid had genomen om naar zijn werk te gaan... twee mannen van Defensie voor de deur stonden... met de mededeling dat haar man om het leven was gekomen. En daarna heeft ze niets meer gehoord op een condolencebrief van minister Hennis en de commandant der landstrijdkrachten na. En ook op de voorpagina's van de krant natuurlijk aandacht... voor de herverkiezing van president Poetin in Rusland. De Volkskrant sprak een verkiezingswaarnemer in Moskou. Bij het begin van de verkiezingen kreeg zij allerlei cadeautjes aangeboden... van de voorzitter van het stembureau, Steekpenningen, zegt ze. En de krant schrijft ook over verschillende misstanden door het hele land. En ook de NRC Next schrijft over dat soort fraude. Dan de verkeersinformatie. Die wordt vanochtend verzorgd door Wijnand Zwaan. Die zit bij de ANWB. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, de ochtendspits is uh, duidelijk begonnen en meteen niet zo goed op de A4, want uh, van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Daar staat tussen Prins Klausplein en Zoete Wouden Rijnwijk 11 kilometer file met drie kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Het is uh, 18 minuten over zes. Bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen die kunnen vanaf vandaag terecht bij één loket voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van gaswinning in Groningen. De directeur van het schadeloket Aardbevingsschade is Hans Houdijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe laat gaan de lijnen open eigenlijk? De lijnen gaan om acht uur open. We zijn van acht uur s ochtends tot acht uur s avonds bereikbaar, zeven dagen per week. En hoeveel mensen zitten daar dan klaar? Er zitten op dit moment ongeveer twintig mensen zitten er klaar om het telefoon aan te nemen. En natuurlijk is ook onze website die is al vanaf twaalf uur vannacht in de lucht. En daar kan iedereen ook gebruik maken van het online formulier wat daar staat. Ja, je hebt al even gekeken hoeveel mensen daar gebruik van hebben gemaakt? Dat weten we nog niet. Dat moeten we straks zien op acht uur als we echt dat kantoor ook openen. Ja. Wie, wie kunnen zich nou bij u melden? Bij ons kunnen zich mensen melden die, die schade hebben aan gebouwen en werken, wat u net ook al zei die veroorzaakt wordt door gaswinning in het Groningenveld... of de gasopslag in Noor, en schade die niet eerder gemeld is op andere plaatsen. Ja, en, en goed, dat, dat komt dan allemaal binnen. Waar gaat u dan als eerste mee aan de slag? Nou, eigenlijk, dat komt als eerste binnen... maar er komt ook al heel veel binnen vanuit het verleden. Wij hebben namelijk... Dit weekend hebben we alle data die van het Centrum voor Veilig Wonen afkomstig is... die voorheen de schademeldingen deed namens de, namens de NAM... moet moeten denken aan ongeveer 12.000 meldingen en dossiers. Die hebben we dit weekend allemaal overgekregen en daar zullen we mee aan de gang moeten. Daar is voor het grootste gedeelte nog weinig mee gedaan. Dus dat is al een hele voorraad aan werk waar we mee aan de gang moeten. Mensen die eerder gemeld hebben, hoeven ook niet ons te bellen... Van, zijn die gegevens goed overgekomen, die staan inmiddels bij ons in de systemen. Dus dat, dat is een geruststelling. Maar voor ons al een werkvoorraad om mee te beginnen. En er komen dan inderdaad bij de mensen die vanaf vandaag bij ons nieuwe schade gaan melden. Ja. En hoe snel kan dat dan gaan, zo'n schadeafhandeling? Dat is natuurlijk een combinatie van de werkvoorraad waar we het, waar we het net over hadden... en, en de nieuwe voorraad die, die groeit. Er is een ontvankelijke commissie ingesteld die dit gaat beoordelen... En die is zich nu volop aan het, aan het voorbereiden. En we maken dus analyses op die, op die 12.000 die we net binnen hebben gekregen. En de opdracht van de, voor de commissies, zoals die ook in het besluit en in het schadeprotocol staat, is dus om te streven naar een korte doorlooptijd. En dat betekent dat de commissie eerst na het inwerken haar werkwijze bekend zal maken. En dat we dan zullen proberen om zo snel mogelijk de zaak voor besluitvorming gereed te krijgen. Ja, het is moet wel... ik om daar echt al een datum aan te koppelen. Ja, want de mensen die, daar, uh, ja, die daarmee te maken krijgen, die staat het water al aan de lippen. Dus die willen eigenlijk zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn natuurlijk. Ja, dat begrijp ik heel erg goed. Hey, het, duurt, het duurt lang, het duurt al veel te lang. Uh, en ik snap ook uh, ook in het, in het Groningse is er best de, de nodige scepties van... komt er weer een, een nieuwe organisatie en een, een weer een nieuwe toezegging? Maar aan de andere kant moet je ook snappen dat de commissie dit zorgvuldig moet doen. We doen er alles aan, alles is erop ingezet om, om uh, dit zo snel mogelijk te proberen af te handelen. We hebben ook de organisatie in een week of zeven opgezet. Nou, dat betekent dat ook wij nog aan het, aan het leren zijn en, en aan het ontwikkelen zijn. Maar weet één ding zeker, uh, de, de snelheid in combinatie met de zorgvuldigheid die, die staat voorop. Goed, nou uh, succes dan vandaag, want dan gaat het dus beginnen. Hij is de directeur van het schadeloket aardbevingsschade Hans Houdijk in Groningen. Van Groningen, helemaal naar het zuiden. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in het Limburgse Stramprooi... werden 26 van de 29 kandidaatraadsleden met voorkeurstemmen gekozen. Uit onderzoek blijkt dat het stemmen op personen... sowieso het meest speelt in Noord-Brabant en vooral in Limburg. Jeroen de Jager volgde de campagne van twee kandidaten... in Limburg in Stramprooi. Hallo, Goeie Goeie gaan. Gaan. Goeie Goeie gaan. Gaan. We zijn een beetje campagne aan het vuren voor het CDA. u eerder... overtuigd cda al? je zit GCD-al-overtuigd? Nee, hij is al niet meer bekend. Het is geen ja-knikker. Dankjewel. Okay. Bij de vorige verkiezingen werd Hendrik Stals met 1157 voorkeursstemmen gekozen in de gemeenteraad. 577 haalde hij op hier in Stambrooi. Voorkeurstemmen zijn blijkbaar belangrijk hier. Of ik een stemkanon ben, ja, dat zal moeten blijken. Uh, ik denk wel dat de mensen mij goed kennen. Want uw bekendheid, waar wordt die door veroorzaakt? Is dat actief zijn in Stambrouw en in het verenigingsleven gezien worden? Ik ben hier natuurlijk opgegroeid, ik ben hier naar school gegaan. Daar kennen veel mensen mij van, ook van ja, familie. Maar verder ook, ik uh, ben nu ook bestuurslid uh, bij de schutterij. Ik ben vrijwilliger bij de scouting. Ik uh, doe ook elk jaar uh, ben ik, uh, de, or de organisatie van de dodenherdenking. En uh, ze weten we van het optreden en wat ik voor de dorp heb gedaan. behoud van het loket Burgerzaken hier in Stramprooi. Dat praat zich rond. Wat mag ik u een volgende meegeven? Van 21 maart, verkiezingen? Ja, dankjewel. u u staat op de lijst voor de VVD. Nummer? Nummer 6. Hoe staat het met uw bekendheid? Ja, nou, ik denk daar wel dat ik... Uh... Je mag kante kop hebben in Stramprooi. Al vijf jaar, ruim vijf jaar bekend in het verenigingsleven in Stramprooi. En u bent ook voorzitter van de voetbalvereniging? En ik ben ook voorzitter van de voetbalvereniging Bevendia in Stramprooi, ja. En helpt dat een beetje? Dat helpt wel, want uh, mensen herkennen wel dat je op de, op de kieslijst staat. Vanaf vorige week hangen her en der wat posters op op de lantaarnpalen. Uh, en nu herkent men van hé, hey, uh, onze voorzitter is uh, kandidaat gemeenteraadslid. Ja. Dus wat dat betreft helpt het wel, ja, absoluut. Gisteren een stemmen op, op 21 maart. En misschien, weet u Wat voor dingen maakt u mee? Want u bent hier campagne aan het voeren, Hendrik Stals. Met uw witte jas aan met CDA erop. Wat voor dingen maak je mee hier in zo'n kleine gemeenschap als je probeert. Uh, ja, te benaderen. Dat is misschien wel een leuke anekdote. Toen ik hier acht jaar geleden een beetje onwennig campagnes stond te voeren, dat was voor mij de eerste keer. En toen kwam er een oude man naar me toe en uh, die zei: Van ja, je bent geen echte uh, van een stramprooienaar. Hè? Ik zeg: Nee, dat zal niet. Uh, mijn moeder is daar en daarvan, mijn vader is daar en daarvan. En toen zei hij: Oh, ben je daarvan? En toen kreeg ik een schouderklop. En toen zei hij: Dan is het goed. En hij pakte zijn fiets en hij ging. En zou op u gaan stemmen? En hij zou op mij gaan stemmen. En het heeft me wel aan het denken gezet. Want eerst dacht ik, ja, wat, wat raar. Want je weet niet waar ik voor sta. Maar de, ik dacht, ja, je weet wel waar ik vandaan kom. Dus 9 van de 10 keer uh, zal er gebeuren wat jij denkt dat er gaat gebeuren. En uh, dan kun jij de komende vier jaar gewoon uh, in, met vol vertrouwen dat bestuur uit handen geven. En over vier ja. jaar bepaal je wel of hij het wel of niet goed gedaan heeft. Ik denk, dat is veel slimmer van die man. Ja. Dit is mijn volger. Ja. Ik weet het ik kort stemmen. Misschien heb je hem inderdaad al ontvangen. Ja, ja, ja, ja. En ik kan... Uh... Ja, ik en de, de rest van de familie ook van het voetbal. Wat ja, ja, ja, ja, ja, denkt u, stemmen mensen meer op verkeurvers dan op een lid van de VVD? Dat denk ik wel. Als we steken als we naar uh, dag Jan, mensen stemmen vaak op het gezicht. En uh, ja, er zijn twee gezichten hier in, in, in Strambroo en Markant. Dat is van Hendrik Stals, collega van, uh, van CDA, en ik uh, van VVD uh, Bevendia. Hendrik zit al jaar en dag in de politiek. Die zal ongetwijfeld meer stemmen halen als mij. Daar heb ik ook geen moeite mee. Nee. Wij gaan voor twee zetels in de gemeenteraad voor ja. Nou, Als wij die met z'n tweeën kunnen invullen, ben ik tevreden. Ja, veel, veel succes. Dank je. Goed dank. werk. Hè? Want u kent Hendrik Stals via ja, de kinderen? Via de kinderen, ja. Die zitten bij hem op school, uh, tenminste met ja. mijn kleinkinderen. En we zien elkaar op voetbal. Dus uh, ja. zo doen we elkaar. En elkaar. is het belangrijk dat u uw stem uitbrengt op iemand die u kent? Ja, ik vind, je, je persoon ken je, je kent de familie, je kent de kinderen... en dan, dat heeft toch wel invloed erop, denk ik, ja. En maakt het dan nog uit voor welke partij die staat? Ja, dat wel. Dat, dat, ja, ja, dat wel. He? Zet hem op, woensdag. Ja, dat zou wel lukken. En veel succes, Dank je. Dank je. hè. Ja. Strampgooien was dat. Jeroen de Jager maakte dit verslag. De Magic Gang, dat is een groep uit Brighton in Engeland. De vier bandleden wonen met elkaar in één huis. Ze schrijven ook alle nummers met z'n vieren. En vlak voor het weekend verscheen hun debuutalbum. Dat heet Getting Along. En daarvan hoort u nu Take Care. Magic Gang uit Engeland. album is uit. Getting Along heet dat. En uh, u hoort het liedje. Take care. Het is uh, half zeven nu, NPO Radio 1. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Vladimir Poetin is ook de komende zes jaar president van Rusland. Ruim drie kwart van de kiezers heeft op hem gestemd. En dat is meer dan zes jaar geleden... toen twee derde van de mensen een stem op Poetin uitbracht. De opkomst was hoog. Bijna twee derde van de 110 miljoen Russische kiezers bracht zijn stem uit.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 In het zuiden van Australië woeden flinke bosbranden. Zeker 70 huizen en andere gebouwen zijn verwoest. Honderden mensen zijn geëvacueerd... en tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind... en op veel plekken heeft het al een maand niet geregend. En in Hardingsveld giessendam zijn meerdere dode lammetjes gevonden. De dieren lagen langs de A15 bij een fietspad. Ze zijn waarschijnlijk gedumpt. Een fietser merkte de dieren op en belde de dierenambulance. Die heeft ze weggehaald en probeert nu uit te zoeken wie de lammetjes daar had neergelegd. Het weer tot slot. Het vriest nu nog op veel plekken. Later vanochtend schijnt de zon volop. Alleen in het zuiden is het dan bewolkt. En vanmiddag wordt het maximaal 5 graden. Fiele nieuws. De file op de A4 groeit flink richting Amsterdam... na een ongeluk bij zoetewouden rijndijk Er staat Fiedel vanaf Knopend ippenburg 13 kilometer... met meer dan een uur vertraging. Bij Zoetewouden zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via de A44. Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijg er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf 10 euro per maand. Kijk op oicocredit.nl.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 Of 365 een maand gratis uitproberen? Yourhosting.nl slash zakelijk. Het is vier minuten over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er zijn maar weinig mensen die dromen van een carrière als verkeersregelaar. Maar ze zijn wel hard nodig om mensen uh, ja, uh, de goede kant op te wijzen In ieder geval het verkeer in goede banen te leiden. En dat in uh, weer en wind. En er is een groot tekort aan verkeersregelaars. Mark Ponnen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur bij een van de grootste bedrijven die verkeersregelaars regelt. Hoeveel komt u er tekort? Nou, we kunnen er, we kunnen er wel een paar honderd gebruiken. Een paar honderd? Ja, het is een, het is een grote markt. Dus dat, de, de overheid ziet verkeersregelaars als een nuttige toevoeging. Dus we zetten ze op steeds meer plekken in. Dus alleen bij uw bedrijf kunt u er een paar honderd gebruiken. Nou ja, goed, niet elke dag, maar ik kan, ik, kan wel, ik kan er wel een behoorlijk aantal nieuwe mensen in de, in de pool gebruiken. Ja. Ja, ja, waar zijn die allemaal voor nodig dan? De mensen worden ingezet bij, uh, bij wegwerkzaamheden, die worden ingezet bij uh, festivals. En dat, zijn, dat zijn al één keer plaatsen waar uh, een hoop drukte op de, op de weg samenkomt. En de overheid ziet het als een toevoeging om het verkeer makkelijker door te laten stromen. En veilig af te handelen, dus dat, dat doen we met plezier. Vroeger werd daar gewoon een bord neergezet en nu staat daar iemand uh, het verkeer de goede kant op te wijzen. Nou, dat niet helemaal. Vroeger werd er een hek neergezet en kon je er niet door. En nu is de verkeersregelaar in staat om de afweging te maken of je er wel of niet door mag. Dus dat wordt iets soepeler uh, naar de weggebruiker toe. Ja. Nou, word je niet zomaar verkeersregelaar. Daar is een driedaagse opleiding voor nodig. Onderdeel daarvan is dat je het verkeer regelt op een kruispunt waar de stoplichten niet werken. De eerste dag van de cursus op de kruising Kennedy Kennedylaan. De verkeerslichten staan nu nog aan. De cursusleider de cursisten hoe ze het de eerste ochtend ervan afgebracht hebben. Meteen helemaal vlekkeloos gaan. Dat gaat gewoon niet lukken. Maar ik zie gewoon goede dingen. Enkele opmerkingen, al meer aanwijzingen, stoptekens. Geef ze duidelijk. Mensen verwachten van jullie weggebruikers die verwachten duidelijkheid. Je zag straks wat twijfelgevallen. Dat komt omdat wij daar niet goed staan te regelen. Let daarop. Wat ik weet niet straks was met die ambulance we zagen in de vette hoorde je hem al aankomen. Bouw die rust in en kijk hoor, waar komt hij vandaan. Komt die van gins en dat deed je perfect. Verkeerde laten rijden. En die ambulance die gaat zijn weg wel zoeken. Maar geef ze wel de gelegenheid. Oké, okay, en dat deed je perfect. U werkt ook voor de politie. En staat u als politieman ook vaak in het midden daar zo? Nee, ik, uh, zit, niet meer op ik zit niet meer op straat. Dus daarom geeft u dit, uh, dit vindt u dit gewoon leuk om weer eens op straat te zijn? Ja.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 Spannend wel, zo midden op de kruising staan. Ja, dat is eventjes, eventjes uh, even doorbijten. Even gewoon doen. Dat is het hele verhaal, het is gewoon doen. Mevrouw Roosgaarden is de baas van Europe Traffic Support. Zij organiseert de cursus. En bij haar kun je ook dit soort verkeersregelaars inhuren. Enerzijds is uh, aantoonbaar dat als je verkeersregelaars inzet... dat de doorstroming beter is. Nou, hoe minder oponthoudt, hoe beter dat voor de, voor de, ja, voor de weg is. En uh, daarnaast agressie. Um, in, het in het verkeer. En uh, voor de veiligheid van de mensen die in het werkvlak werken is het belangrijk dat er geen verkeer in komt rijden. En een verkeersregelaar die kan mensen aanhouden, uh, die kan een, een alternatieve wegen verwijzen en een bord zet je aan de kant. En dan rij je alsnog het werkvlak in. En dat kan voor gevaarlijke situaties leiden. Ja, en mensen worden ook vaak door de gemeente ingehuurd. Klopt. Je ziet vaak in aanbesteding dat er een stukje social return in aanbestedingen naar voren komt. En dat er een, een vraag is om mensen met een afstand, afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. En je ziet dat heel vaak dat dat teruggelegd wordt bij beroepsverkeersregulatie. Omdat dat uh, een opstand is voor mensen om uh, snel aan het werk te gaan. Uh, het is relatief met de juiste middelen en een goede opleiding Dan kun je ook snel erin aan het werk gaan. En je komt daardoor in het arbeidsregen weer terecht. Vanochtend begonnen hè? Eerste keer? Eerste keer? Ja, absoluut. Ander beeld van, van, van het verkeer gekregen nu? Ja. Nou, uh, je moet goed opletten. Uh, Want ze komen hier van vier kanten. Uh, en per, per kant zijn er twee of drie rijstroken. Nou ja, de, reken maar uit. Dat, zijn, dat kunnen behoorlijk wat auto's zijn die, die denken dat ze als eerste mogen. Dus daar moet je duidelijk, uh, duidelijk in zijn. Bang voor de agressie? Nee, dat valt ermee. Ik ben van oorsprong een nuchtere Groninger. En ik laat me niet gek maken. Wat dat betreft... Uh, Nee, het is ook niet dat ik uh, thuis niks te vertellen heb. het is ook niet dat ik uh, uh, niet tegen autoriteit kan... of dat ik uh, he, geen politieagent uh, kon worden, omdat ik afgekeurd. Nee, uh, ik vind het leuk. Uh, ik vind het mooi om te doen. Ik ben ook scheidsrechter, dus uh, wat dat betreft... Uh, ook daar spring ik tussen de, de vechtende grote mannen. En dat gaat mij prima af. En dat uh, wordt, wordt gerespecteerd, ja. Joris van de Kerkhof was dat in Doetinchem. Ik praat nog even door met Mark Ponne, directeur dus van een van de bedrijven in Nederland... die verkeersregelaars levert. Waaraan voldoet een goede verkeersregelaar, meneer Ponne? Nou, een goede verkeersregelaar die moet vooral verbaalvaardig zijn. Kijk, in heel veel gevallen moet je, moet je echt het verkeer regelen. Zoals wat je net hoorde hè, op de kruising. Maar goed, in heel veel gevallen sta je ook gewoon bij een hek... bij een afzetting en zul je de mensen uit moeten leggen... waarom ze toch echt niet door kunnen rijden ja goed, en dat, als je dat goed beheerst... Nou, dan voorkom je dus inderdaad de agressie die je net al benoemde... en wat vaak gekoppeld wordt aan verkeersregelaars. Nou, maar goed, een beetje incasseringsvermogen, een beetje... Nou ja, die, die meneer net, die scheidsrechter die zal op het veld ook wel eens meemaken dat er tegen hem uh, wordt gepraat. Ja, mensen zijn niet altijd blij als je een verkeersregelaar tegenkomt. Die staat toch vaak gewoon in de weg... Op, de, op jouw weg. Dus als jij door wil en de verkeersregelaar komt je vertellen dat je de straat niet in mag, dan is dat vervelend. Maar als de verkeersregelaar goed geïnformeerd is en hij kan je vertellen hoe je wel kunt komen waar je zijn moet, dan is dat in principe juist een nuttige toevoeging. Ja. Nou zijn, het gaat heel goed met de, met de banen in Nederland, maar er zijn nog steeds mensen, als je dan de cijfers ziet, die, die thuis zitten. Dus het lijkt me toch niet zo moeilijk om dan een paar honderd van die mensen te, te, te krijgen. Ja, het, is, het is een pittige baan. dus Het is, je, je, het is super onregelmatig. De ene dag begin je om vier uur morgens, de andere dag om vier uur s'avonds. Uh, uh, je staat hier weer in wind. Kijk, wij zitten nu lekker binnen. Maar ik heb vandaag ook op dit moment... gewoon in de storm mensen buiten staan... die moeten blijven staan. Dus ja, goed, we zoeken daar inderdaad. En dat kost iets meer moeite dan vroeger. Vandaar dat we het campagne gestart zijn... Um, en John de Wolf naar voren hebben geschoven. om de doelgroep die voor ons interessant is. aan te spreken. Ja. Oké, okay, nou, dus dat moet die, uh, die paar honderd mensen in ieder geval opleveren. Dank voor de uitleg, Mark Ponne is directeur dus van het bedrijf dat verkeersregelaars regelt. NOS Radio 1 -journaal. 19 minuten voor 7 is het. Het is twee jaar geleden dat de zogeheten Turkije-deal werd gesloten. U weet het nog wel, Turkije moest ervoor zorgen... dat de grote vluchtelingenstroom naar Europa zou stoppen. In ruil daarvoor kreeg Turkije dan geld van de EU... om de opvang in Turkije beter te regelen. En die deal die had ook meteen succes, want de aantallen gingen drastisch omlaag. Dat erkent ook de Turkije-deskundige van het Europees Parlement, Kati Piri in ieder geval dat die vluchtelingenstroom wel is gestopt. En die verdrinkingen ook. Maar de belofte die wij hebben gemaakt toen, namelijk, wij willen die illegale, onveilige routes stoppen. En daarvoor in de plaats, voor de meest kwetsbare vluchtelingen, een veilige route aanbieden, dat moet ik helaas constateren, is na twee jaar niet van de grond gekomen. Wat is de conclusie daar dan van? Dat we als EU nog steeds net zo intern verdeeld zijn als in 2015. Er zijn maar een paar lidstaten, waaronder gelukkig Nederland, die echt wel bereid zijn om kwetsbare vluchtelingen in de EU op te vangen. Maar het is ons ook eh, in Den Haag nog niet gelukt om andere hoofdsteden daarvan te overtuigen dat dat onze plicht is. Met als consequentie dat we haast geen vluchtelingen meer toelaten in de Europese Unie. Kati Piri is dat, zit in het Europese parlement. Toch heeft de Turkije-deal niet alles opgelost. Nog steeds komen er elke maand... Duizenden mensen naar Duitsland, Oostenrijk en andere Europese landen, en het overgrote deel daarvan komt nog steeds via de Balkanroute, bijvoorbeeld via Servië. Merkte onze correspondent Mitra Nazar. Where, where do you come from? Pakistan. All of you from Pakistan? Yes. Tien dagen geleden kwam Mohammed uit Pakistan aan in Belgrado. In Turkije had hij de riviergrens met Griekenland overgestoken zonder gezien te worden. Daarna reisde hij door naar Macedonië en vervolgens naar Servië, waar ik hem tegenkom. Was there police there? No police. Was it easy? Not easy. Difficult. But the police not catch us. Zijn reis eindigt hier niet. Hij wil naar Italië. Daar wil die papieren krijgen en proberen zijn vrouw en twee kinderen... uit Pakistan te laten overkomen. Een nieuw leven beginnen. Italy, yeah. Belgrado zit vol met mensen zoals Mohammed. Want de Balkanroute is niet dicht. Turkije, Griekenland, Bulgarije, Servië... de meeste mensen die ik tegenkom beschouwen deze grenzen niet als gesloten... De grenzen met Kroatië en Hongarije zijn strenger beveiligd, maar het is niet onmogelijk. There's just million obstacles in the way in front of the people. More and more people are trying some other ways to of crossing the borders, like being smuggled. Mio Drakčič is migratieanalist en directeur van een lokale hulporganisatie. Hij zegt dat mensen nu veel vaker met smokkelaars meegaan, verstopt in vrachtwagens, in busjes en auto's. We know that in the in the reception facilities uh, there are constant claims uh, of migrants we interviewed that. Uh, Zelfs in de vluchtelingenkampen zijn de smokkelaars actief, zegt hij. Als je kijkt naar de officiële cijfers van autoriteiten en hulporganisaties in Servië... verdwijnen er zo'n 500 mensen per maand via de noordgrenzen Europa in. Via Kroatië, Hongarije, Roemenië, in de richting van Duitsland en verder... Maar dat kan wel eens het topje van de ijsberg zijn... want er is een hele groep die volledig buiten het zicht blijft. 200 Je kunt zomaar een straatje inrijden en 200 mensen in een leegstaand pand aantreffen. Mensen die nergens geregistreerd worden. Bovendien zijn er nieuwe zijroutes geopend. Sinds vorig jaar via West-Roemenië en sinds begin dit jaar door Bosnië-Herzegovina. Dit is het Afghanenpark, Daar loop ik nu naar binnen. En dit heet al het Afghanenpark sinds het begin van de vluchtelingencrisis. En het is eigenlijk nooit weg geweest. Het zit hier vaak vol met migranten vluchtelingen. Vooral de mensen die zich niet willen laten registreren... door de autoriteiten, dus ook niet naar een opvangcentrum gaan. Waar do je come from? Nee, Irak. Irak. Heb je try with met de smuggler? Deze jongen heeft de smokkelaar 800 euro betaald voor een trip naar Roemenië... om via die kant naar Hongarije en dan verder te komen. Maar het ging mis. Vlak na de grens werd hij opgepakt door de politie... en teruggestuurd naar Servië. Voor Roemenië 800 euro. We zijn... We zien nu mensen, zegt Tjakic, die voor de tweede keer de Balkanroute nemen. Mensen die bijvoorbeeld twee jaar geleden in Duitsland aankwamen, maar uitgezet werden en het nu opnieuw proberen. In termen van aantallen is de Turkije-deal misschien succesvol geweest, zegt Tjakic. Maar het heeft er wel toe geleid dat de route door de Balkan gevaarlijk is. En traumatischer is geworden. De bijdrage was van Mitra Nazar. Nu meer uit de kranten en van de nieuwshuis.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 De opslag van patiëntgegevens ligt politiek gevoelig. Eerder werd al 300 miljoen euro uitgetrokken... voor de ontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier. Maar dat werd uiteindelijk vanwege privacybezwaren... verworpen door de Eerste Kamer. Maar de PGO is anders, zegt Bruins. Er komt niet één systeem voor alle Nederlanders... maar burgers bepalen individueel welke gegevens in de PGO komen. En dat doen zij dan in overleg met hun zorgverleners. Drie kwart van de basisschoolleraren is door ouders onder druk gezet om het schooladvies aan te passen en één op de vijf docenten is wel eens gezwicht onder die druk. Dat blijkt uit een enquête onder 2000 leraren van vakbond CNV Onderwijs. In een vandaag in de Volkskrant berichten daarover. De ouders schelden docenten uit, bedreigen ze of zeggen naar de rechter te stappen als het advies van hun kind niet wordt aangepast. De druk vanuit ouders kan zo hoog oplopen dat een kwart van de leraren die ermee te maken hebben overweegt om te stoppen als docent. Volgens de leraren nemen sommige ouders alleen nog genoegen met een HAVO of VWO-advies. En als een kind bij de eindtoets een VMBO-score haalt, zijn de rapegaar al dus een anonieme docent in het onderzoek. De belastingadviseur die ervan wordt verdacht voor bekende Nederlanders miljoenen euro's uit het zicht van de belastingdiensten hebben gehouden, heeft zich mogelijk ook ten onrechte voorgedaan als advocaat. De Amsterdamse deken van de Orde van Advocaten heeft daarover klachten gekregen. Dat schrijft de Telegraaf op basis van e-mails die de krant in bezit heeft. Volgens de klachten zou deze zogenoemde fiscalist van de sterren, Frank B., zichzelf op zijn website ten onrechte hebben aangeprezen als advocaat. En de PvdA in Utrecht wil nog een onderzoek... naar de uit de hand gelopen aanleg van de Uithoflijn. Dat zou het vierde onderzoek zijn. De NRC meldt dat de PvdA wil dat de Randstedelijke Rekenkamer... zich buigt over de extra kosten en gang van zaken... bij de aanleg van het acht kilometer lange spoor... van Utrecht Centraal naar de Universiteitswijk. En de krant schrijft ook over een melding van een oud medewerker... van het projectbureau Uithoflijn. Die melding draait om mogelijke belangenverstrengeling... tussen aannemer BAM en de provinciedirecteur... die in het verleden voor BAM... En de provincie laat weten die melding te gaan onderzoeken. Waar staat het stil? Ook zo'n vraag deze ochtend. Wijnand Zwaan met het antwoord. Dat is in ieder geval het geval op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Want op die plek gebeurde er een ongeluk bij zoetewouden rijndijk Er staat file vanaf knoopend Ippenburg, 12 kilometer... met meer dan een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan over de A12 en de A44. Dat zal niet helemaal filevrij lukken. En bij Rotterdam was de Botlektunnel even dicht... richting Europoort door een te hoge vrachtwagen... Maar inmiddels is hij weer vrij. Dit is een van de hits van 2017 en Marie. we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 en ciao, adios, zo heet het liedje. Zeven minuten voor het zeven is het... met Hugo Claus en Sees Notenboom... door de Belgische stad Kortrijk lopen. Dat kan nu langs de plaatsen die beschreven staan... in Claus' bekendste roman, dat is Het verdriet van België. Tien jaar na de dood van Hugo Claus is er een audiotour... en correspondent Sander van Hoorn ging daarmee naar Kortrijk. Je hebt gelezen dat Louis Seinaven... de hoofdpersoon in Het verdriet van België... je vaak voorbij liep... Je weet dus waarschijnlijk dat Hugo Klaus daar zelf voorbij is gelopen. Je weet dat Hugo Klaus er heeft gestaan met de Nederlandse schrijver Sees Notenboom. Want dat is het fragment wat je op dit moment op je mobiele telefoon aan het luisteren bent. Hij hoorde de marmeren koningin Astrid haar schoenen met houten zolen verschuiven. Zij neeg naar hem. En Hugo, is het marmer? Het is marmer. Ja. En waarom zeg je nou dat uh, haar schoenen met de houten zolen verschuiven? Ja, dat is een gedeelte van de fantasie van de jongen. De app vertelt dat je bij nummer 15 bent. En je weet dat Eva Moeraert hier waarschijnlijk heel vaak geweest is... terwijl ze de audiotour maakte. Op basis dus van het gesprek tussen Notenboom en Klaus van 35 jaar geleden. Ja, wat een rijkdom aan, uh, aan leuk materiaal eigenlijk. Hè? Dus uh, het was fantastisch om daarmee te werken eigenlijk. Keer het standbeeld de rug toe en loop door het Astrid Park. Je komt langs een vijver voor je de grote weg oversteekt. En hier, in het Sint-Amans-college, ging niet alleen Louis Zijnhaven... maar ook Hugo Klaus naar de middelbare school. Indrukwekkend gebouw, zoals je ziet. Ja, hele hoge muren, ja. buitengewoon verneinigende, gepunte, dolkachtige hekken. Wie daar uh, overheen komt, uh, blijft, blijft, hangen. blijft hangen. De punten op het hek waar nooit iemand overheen gaat komen... dat blijft toch het mooie van radio, hè? dat je meteen een beeld erbij hebt. Uh, ja, wel in Kortrijk zelf uh, is niet iedereen zo helemaal overtuigd dat uh, die locaties, dat dat eigenlijk uh, de moeite is. Hè. Bijvoorbeeld uh, het café waar we geweest zijn. Ja, die mensen die dat nu uitbaten, die hebben daar eigenlijk uh, geen voeling mee. Uh, dat is een beetje spijtig, maar dat gebeurt nog wel dat men in Kortrijk eigenlijk... Ja, niet helemaal inziet dat, ja, dat dat toch een fenomenaal boek is. In de met middeleeuwse spijkers beslagen eikenhouten poort van het stadhuis... waar boven een leeuwenvlag en twee hakenkruisvlaggen hingen... was een deurtje uitgesneden. Zou het er misschien mee te maken hebben dat het uh, bruine verleden... van Louis Cijnave, Hugo Klaus, hier zich in Kortrijk afspeelde... en dat je daar via die audiotour aan herinnerd wordt... Of zou het ermee te maken hebben, vraag ik aan de maakster van de audiotour dat Hugo Klaus hier zelf van zou gruwen. Dat heeft C.S. Notenboom ook gevraagd, hè, Hugo Klaus, in, die, in de uh, interview. En uh, Notenboom vraagt, ja, zou je blij zijn met zo'n wandeling... Uh, met zo'n bordjes, de Klausroute. En Klaus antwoordt daarop, ik ga het in mijn testament laten opnemen... dat ik dat niet wil. En dan komt even Moeraert <laughs> en die doet precies dat. Inderdaad, inderdaad. <laughs> wel, eigenlijk toch niet precies dat, want er staan geen bordjes. Die bordjes zijn virtueel in de telefoon ja. met geen GPS en audio. Ja, en je hoort zijn eigen stem. Hè? Hij mag het zelf uitleggen, zijn close route. Dus dan dus ik, is het goed. Ik denk het wel. Ik denk dat hij het ook hier zou gevonden hebben. We maken dus van die audio tour met Correspondent Sander van Hoorn op pad in Kortrijk. Daar kunt u dus zelf heen als u even wat tijd over hebt. De route lopen met daarin de hoogtepunten uit. Het verdriet van België. Kende boek van Hugo Klaus. Ik verwijs u nog even naar kwart over negen. Dan doen we weer iets met vragen aan en opmerkingen. Maar die moeten dan wel binnenkomen. Dat kan met. Uh, Hek je R1JN via Twitter. We hebben ook een mailadres. R1JN, apenstaatje, NOS.nl. En u kunt de app downloaden van NPO Radio 1. Dan kunt u een boodschap schrijven of er eentje inspreken.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 Huishoudelektronica, witgoed, klus- en tuingereedschap, hardware, laptops en speelgoed. Je bestelt het allemaal voordelig en snel op alternate.nl De Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Vanaf 2018 door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com 10% korting op diverse witgoedmodellen van Whirlpool. Nu bij alternate.nl